Eerste oproep van Bredenburg naar Rotterdam Plaat. De eerste oproep van de Bredenburg naar het eiland. Hallo Jan Wolkers, ben je daar? Over. Willem, hier ben ik. Over. Geweldig. Je klinkt erg helder, erg duidelijk en bijzonder opgelaten in deze woorden. Klopt dat? Over. Nou, ik heb, uh, ik heb net hier... Alles is hier. Op het karretje, de tent, de hele troep. Alles heb ik in één keer meegemaakt. Nou jongen, dat is een, een, een trekpartij geweest hoor verschrikkelijk over. Mooi, het, uh, het hele zaakje is op weg naar je toe hè, inmiddels en wij gaan direct uh, die uitzending maken. Um, ik weet eigenlijk niet waar we het over hebben. Dat weten ze in de studio, want die gaan die vragen stellen. Jij wilde de namen van de technici hebben. Hè? Ik zal ze meteen nog even geven die hier zitten. Nou, hier, wij zijn dus de enige nog die hier zitten en dat is Wil Meester. Nee. Uh, uh, sorry hoor, Wim Meester, dus W i m Meester. En de andere twee technici zijn op weg naar jou toe. En dat is Jan Burgemeester. Jan Burgemeester. En Willem, of ook Wim de Kok. Wim de Kok. Dat waren ze. Over. Ja, als ik het goed verstaan heb, is het Wim Meester. Jan Burgemeester. Wim de Kok. Klopt dat? Over. Ja, Jan, dat is uitstekend. Over. Ja, die, die tent, die zit er... Ik kan hem hier vandaag zien, hij ligt nog op het karretje, spullen eronder. Die ziet eruit als een, als, een, als, een, als, een, als een parachutist die in zijn eigen parachute verwikkeld is geraakt. En uh, met het grond, stukken grond zelf een stukje oranje eruit en zo. Maar dat is zeker niet erg, hè? Over. Nee hoor, ik dacht het niet en uh, dat ziet G wel. Uh, is hij goed bescheten of niet? Over. Jo, weet je dat sinds ik erin zit er niks bijgekomen is? Ik denk toch dat op de een of andere manier... ...boomans door zijn... Euh, ...nou ja, ik liep er altijd of in mijn naakte donder... ...of met een hempie aan... ...maar dat zo'n geklede man... ...minder natuurlijk voor ze is. Want zij kennen die... ...die mee, we kennen bij instinct... ...die miljoenen jaren... Hè, ...dat de mens gewoon naakt geloof... ...met een stuk konijnenbond om zijn schouder... Hè, ...en het is pas voor die, voor die beestjes... ...het pas een paar seconden dat wij zo gekleed lopen... ...daar zijn ze nog lang niet aan gewend. Zou dat kunnen over... Ja, dat lijkt, me, dat, dat lijkt me inderdaad wel een, een redelijke verklaring daarvoor. Vooral omdat jij ook uh, duidelijk hebt gemaakt in die week dat ze niet agressief meer waren hè, tegenover jou. Over. Nee, helemaal niet. Ze waren helemaal niet agressief. En ik, uh, nou ja, god, het is. Uh, het is. Uh, Joh. Dat vind ik. Uh, dat is wonderlijk hoor. Want kijk, hoor eens, ik zit ook wel eens een maand aan. Maar zo meteen tussen die meeven. Hun hele taal. Als ik in de tent zit, dan hoor ik al wat er is. Enzovoort, enzovoort. Ik, ik begrijp niet dat Bomas, maar ja, die snapt er natuurlijk geen bliksem van. Ik, je wordt beschermd door die beesten. Er zou nooit iemand je kunnen naderen zonder dat je dat niet merkt aan die beesten. Nooit. Over. Ja, dat is erg goed. Zeg. Ik vind het een, een erg leuk uh, inkomertje hè, als eerste vraag voor mij. Want ik dacht dat we het totaaloverzicht maar voor vanmiddag moesten bewaren... als we die slotreportage hier maken. Lijkt het je ook niet aardig, uh, als, jij, als ik verbinding met jou zoek... Hè, dat jij vertelt dat je de tent en het hele zaak hier inmiddels uh, opgeruimd hebt... en uh, dan vraag ik gewoon of die zaak uh, nog verder bepoept is en zo... omdat Boomans die tent uiteindelijk krijgt. Lijkt het je dat niet een aardig binnenkomertje... voordat uh, die twee mensen uit de studio de rest aan jou gaan vragen over... Zeer goed, Willem. Zeg uh, wat ik wilde zeggen. Maar uh, ook bij Bomans, want Bomans, ik dacht dat die tent gewoon wit was. Maar dat viel erg mee als er tien of twintig van die klettertjes op zitten. En er is alweer veel natuurlijk afgeregend. En, en dat, uh, nee hoor, hij ziet er prachtig uit, die tent. Ik heb alles, haring en de hele troep, mooi in de zakken gedaan. En ik denk wel dat hij daar dus... Hè, als hij daar in de Bredenburg is... blijven jullie daar nog... dat je hem even in een schuur uit moet hangen. Want anders heb je kansen dat hij zo nat opgeborgen wordt... dat het weer erin komt. Over. Ja, dat wordt ook gedaan. We, we, we blijven hier niet, maar dat wordt geloof ik bij de VARA... wordt hij uh, uitgehangen meteen. Um, oh ja, wat ik wilde vragen. Hoe is die nacht geweest? Heb jij veel regen gehad? Want het heeft hier gestort van de regen. Over. Ja, het heeft hier ook, jongen. Dat kan je wel nagaan. Ik had de wekker op zes uur gezet... Maar ik was om vier uur wakker. Wat ik hier tekort ben gekomen, dat is slaap. En dat komt omdat het eiland, nou joh, dat is zo... Dat vind ik zo sensationeel. Ik ben hier, je zou zeggen, je kan lekker uitslapen. Bowmans kon niet slapen van angst of van de meeuwen niet. Maar ik, ik, heb, ik heb weinig geslapen omdat... God, dan was ik om vier uur wakker. En dan zag ik die zon opkomen, dan zag ik dat eiland daar. Hè? Nou ja, en, en dan zet ik me wekker op drie uur omdat ik s'nachts nog wat wilde zien en zo. Dat uh, allemaal dingen die je in Amsterdam niet doet. Dus wat dat betreft ben ik nou uh, schroom, ik voel het niet eens hoor. Want als ik dit thuis zou doen dan zou mogen brandig zijn, vallen onder de ogen enzovoort enzovoort. Het leven zit toch nu erg gezond, hè? over. Ja, ja. Goed, uh, Jan, ik geloof dat wij direct contact gaan zoeken met Hilversum, dat we jou in ieder geval uh, hebben. Ik leid het even in en dan, uh, dan doen we dat begin en voor de rest uh, zien we wel wat er gebeurt. Ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn dat, uh, om je op te halen. Want uh, dat heb je dus gemerkt, de rest is op de boot, ik niet. Maar uh, ik zie je hier vanmiddag in ieder geval. En, uh... Oh ja, hoe zie je eruit overigens? Heb je uh, heb je geschoren of iets dergelijks? Over? Nee, ik heb me niet geschoren. Ik heb een behoorlijke baard. Ik ben lekker bruin. Ik zie er vrij woest uit. Zeg, de lucht breekt hier uh, open. <coughs> het wordt een beetje blauwig. Uh, wat ik vragen wilde, komen die afro-jongens nog mee? De televisie om voor die zeehond, over. Dat lag in de bedoeling. Ik ben zelf niet bij de haven geweest. Maar ik dacht wel dat ze, er, uh, dat ze erbij zouden zijn. Ja, ze hebben het afgesproken, dus ze zullen zeker op die boot aanwezig zijn. Maar of ze gaan filmen, dat, uh, dat, wordt, uh, dat wordt wel bekeken. daar. Zeg, we hebben niet al te veel band weer. We, meer. We moeten dus voor de uitzending ook, uh, ook hebben. Uh, als jij nog iets te zeggen hebt, uh, dan hoor ik het en dan wachten we op het programma. Oké, okay, Over. Nee, ik heb niets meer te zeggen. Ik zal zorgen dat dus alle dozen, de hele troep, dat hier allemaal straks op het strand staat. Ik hoop dat ik het een beetje droog kan houden, maar dat, het duurt natuurlijk nog twee uur. En het is, hier, het is hier prachtig. Over en sluiten of wachten bedoel ik tot het uitzet.